12 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL reageert op de kritiek van het commissariaat voor de media... dat WNL te nauw verbonden is met de Telegraaf. Verder mediaforum met Paul Reumer en Bert van der Veer. Nu eerst het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Aantal geboorten daalt door crisis. Steeds meer Nederlanders gaan aan de slag in Duitsland. En India verstuurt laatste telegram. In een groot deel van het land is het zonnig. Het wordt zomers warm, maximaal rond 25 graden. Morgen en woensdag wat meer sluierwolken. Maar de zon blijft er geregeld bij. En aan de kust is er dan nog wel weer kans op wolken van zee. Het wordt 20 tot 27 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers.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 Steeds meer Nederlanders gaan aan de slag in Duitsland. Een kippenslachterij in het Duitse Haren heeft bijvoorbeeld inmiddels ruim 100 Nederlanders aan het werk. En in een Duits vakantiepark werken tientallen Nederlanders in de horeca en de schoonmaak. Het UWV maakt dankbaar gebruik van het verschil tussen die arbeidsmarkten, vertelt Geert van der Wal.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 Het gaat ook niet vanzelf. We hebben daar een, een samenwerkingsverband met de werkgeversvereniging en de Duitse Agentur voor Arbeid en, en de EDR. Waarmee wij dan samen dan de vacatures aan het opsporen zijn. En, en de mensen benaderen. En ook de mensen die, die willen werken in Duitsland voorlichten over de mogelijkheden. Wat zijn de gevolgen ervoor als je gaat wonen, werken in Duitsland, wonen in Nederland. En ook hoe solliciteer je in Duitsland. Niet in alle sectoren zitten de Duitsers om mensen te springen... maar voor sommige vacatures zijn er te weinig geschikte kandidaten. Dan hebben ze eh, toch te veel moeite mee om die te krijgen. We, zien, eh, we hebben een werkloosheidspercentage van over de grens van ongeveer eh, 3 tot 4 procent. En dan zit je echt op een werkloosheidspercentage waarbij je echt in bepaalde sectoren flinke krapte krijgt. Uh, zorg, productietechniek uh, en, en horeca. En voor sommige uh, beroepen is het, uh, is het van belang dat mensen natuurlijk een bepaalde opleiding hebben. Uh, uh, en voor andere beroepen kun je eigenlijk zo naartoe. Uh, naar uh, de productie is daar natuurlijk wel een voorbeeld van. En of werken in Duitsland aantrekkelijk is, dat hangt natuurlijk ook af van de situatie van de werkzoekende. Wat voor de ene heel gunstig kan zijn, kan voor de ander juist ongunstig zijn.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 uh, om het onderzoek voor te zetten. Dusgun was enige tijd verdachte van een fatale schietpartij... tijdens een kickboxgala in het Brabantse dorp Zijtaart. Daarbij werd een kickboxpromotor doodgeschoten. Vriend van Dusgun is daarvoor veroordeeld. Die groep van Dusgun was verwikkeld in een conflict... met een groep rondom die promotor. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In India is het laatste telegram verstuurd. De Indiaanse Post houdt ermee op na 160 jaar. Het was de laatste grote telegramdienst ter wereld. Decennia lang werden in India op grote schaal telegrammen verstuurd. Met als hoogtepunt de jaren 80, toen er 600.000 berichten per dag werden verzonderd. Het was de snelste manier om mensen in afgelegen gebieden te bereiken. De laatste jaren daalde het aantal telegrammen in India tot 5000 per dag. En het laatste bericht is vandaag gegaan naar politicus Rahul Gandhi. In Nederland stopte KPN in 2001 met het versturen van telegrammen. Oud-PVDA-leider Job Cohen wordt de nieuwe voorzitter van Cedris. Dat is de brancheorganisatie van de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Die bedrijven helpen mensen met een beperking om aan de slag te komen. De benoeming moet formeel nog worden voorgelegd. aan de algemene ledenvergadering van Cedris. En die vergadert op 20 augustus. Cohen gaat voor ongeveer één dag per week aan de slag bij Cedris. In Velp is een speeltuin gesloten nadat er gistermiddag scheermesjes waren gevonden. Een jongetje had de mesjes van huis meegenomen en laten slingeren in het zand. Er was geen opzet in het spel, zegt de politie. Twee meisjes liepen snijbondjes op. En de gemeente zoekt nu met metaaldetectoren hoe er nog meer mesjes liggen. Het is nog niet bekend wanneer de speeltuin in Velp weer open gaat. Sport. Ja, geen etappe vandaag in de Tour de France. Het is de tweede rustdag en gelegenheid dus voor onze verslaggevers... om eens wat langer met de renners en de ploegleiders te spreken. Gio Lippens gaat vanmiddag naar Belkin. Eerst even naar de persconferentie nog van Team Sky. Daar is Froome zojuist boos vertrokken. Gio, waarom eigenlijk? Hij is boos vertrokken omdat hij het zat was... dat er voortdurend vragen werden gesteld over uh, mogelijk dopinggebruik. Natuurlijk na die buitenaardse prestatie van gisteren... toen hij op de moment van toe uh, te sterk was voor iedereen. Toen hij iedereen echt uh, kleineerde. Ja, dan kun je het verwachten dat de dag daarna... op de persconferentie van de gele trui vragen... dat er wel vragen komen van wat, wat, hoe kan dit? En uh, hoe kan hij zo sterk zijn? En is er toch misschien wel gebruik van... Uh, of uh, sprake van wat hulpmiddelen die gebruikt uh, worden. Nou, vloom was het zat. Tot nu toe heeft hij daar altijd heel stoïs zijn op gereageerd. Twee weken lang heeft hij alle vragen over doping heeft hij naar zich neergelegd... met een heel rustig antwoord van ik begrijp dat jullie het vragen... maar uh, neem van mij aan, uh, er is niets geks aan de hand. Maar nu was hij blijkbaar zat en is hij opgestapt. Uh, en uh, ja, de journalisten toch een beetje in verwarring achterlatend. Ja, nou dan uh, even kijken naar Belkin. De stemming bij Belkin zal wel heel goed zijn. Tweede en vijfde in het algemeen klassement. Wie had dat gedacht bij Belkin, zou je zeggen? Ja, ze zeggen bij Belkin dat, ze het, dat het niet helemaal onverwacht komt. Richard Plugge, de manager, vanmorgen nog een verhaal van in de krant gelezen... dat hij zegt van ja, toch hadden wij dit wel zien aankomen. Maar ja, een tweede plek natuurlijk in het algemeen klassement. Dat, dat, daar kun je van tevoren niet op intekenen. Dat kun je van tevoren niet verwachten. Ze hebben van tevoren ook gezegd... als wij met een van onze renners... en dan was Bauke Mollema de aangewezen slagman als wij met een van onze renners in de top 10 staan... dan zijn we erg tevreden. En dat blijft nog steeds de doelstelling, wordt daar gezegd. Dus we zullen vanmiddag maar eens gaan luisteren... Van of ze die doelstelling langzamerhand een beetje gaan bijstellen. Maar uh, voorlopig uh, plukken ze de dag en denken ze iedere keer... oké, okay, morgen weer een dag en dan zien we wel wat er verder gaat gebeuren. Maar de stemming is uiteraard op top best... met een tweede en een vijfde plek in het algemeen klassement. Ja, en hoe moet je nou inschatten dat Ten Dam zo'n sterke indruk maakt... Uh, ten opzichte van uh, Bouke Mollema? Wordt dat nog een een dingetje, denk je, bij Belkin? Nee, dat wordt normaal gesproken geen ding. We weten dat Bauke Mollema een betere tijdrit in de benen heeft... en zeker een betere klimtijdrit dan Laurens En dan uh, Woensdag, dus overmorgen, krijgen we die uh, tijdrit... ...langs dat meer daarbij bij En dan moet ze toch een twee keer behoorlijk omhoog. Er zit ook een behoorlijke afdaling in. En Bauke Mollema lijkt daar toch meer geschikt voor dan Laurens Tendam. Mollema staat ook gewoon tweede, dus hij is de onbetwiste kopman. En dat heeft de ten Dam gisteren goed laten zien... ...door ongelooflijk hard op kop te sleuren voor Bauke Mollema. Die was een beetje aan het eind van het Latijn. Maar uiteindelijk heeft hij toch Bauke Mollema weer tot zes seconden... ...van Alberto Conta doorgebracht. Waardoor hij die tweede plek keurig kon vasthouden. Nou, eens kijken wat we vanmiddag verder nog te vertellen hebben... ...daar bij Belkin. G Dankjewel. Het is tien over twaalf. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wat is er aan de hand, Wijnand? Er zijn behoorlijk wat problemen op de A27 van Utrecht naar Breda. Er staat tussen Lexmond en de brug bij Gorkum inmiddels tien kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Ligt daar een lading slachtafval op de weg. Het opruimen dat gaat hem al een tijdje duren, want het gaat om vijf kub. De verwachting is dat de weg rond twee uur weer wordt vrijgegeven. Omrijden is voorlopig het beste vanuit Utrecht via Den Bosch en Paalwijk over de A2, A59 en de A27 punten van het nieuws geboorten is gedaald tot het niveau van de jaren 80. Oorzaak volgens het CBS de crisis. Steeds meer Nederlanders gaan werken in Duitsland en de politie in Veghel zoekt naar sporen bij het huis van gedode kickbokser. Dat was het uitgebreide NOS journaal Zometeen meteen NCRV met lunch. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop?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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. wnl hoofdredacteur Bert Huisjes reageert zometeen op het rapport van het Commissariaat voor de Media, waarin staat dat WNL te nauw verbonden is met de Telegraaf. In het Mediaforum NTA-directeur Paul Reumer. Een tv kerner Bert van der Veer. Het gaat onder meer over de zomervakantie van Knevelen van de Brink. Dat wil zeggen, de komende weken moeten we het met maar één helft van het duo doen. Aangevuld met een gastpresentator. Knevel gaat als eerste op vakantie. En wat doe jij altijd in het weekend? Ik ga morgen mijn gas maaien. Gras voor jou, dat is onderhand. Hartstikke dood. Ja, prachtig ja, ja. ja. gras. Uh, maandag ook met weer te zijn, dan met gastpresentator Wouter Bos. Heel fijn weekend en graag tot maandag. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat komt uit Utrecht en heet Redmar Woudstra. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media Ja, Wouter Bos schuift dus vanavond als eerste van een reeks van gaspresentatoren aan bij Knevelen van der Brink. Hij vervangt Andries Knevel, die twee weken op vakantie is. Aan de telefoon is de andere helft, Thijs van de Brink. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag. In zijn eentje moet hij het vanavond rooien, met hulp dus van Wouter Bos. Wat verwacht je ervan? Ja, ik ben, ik ben wel heel benieuwd. Eh... Um... Volgens mij is uh, Wouter Bos wel iemand die dit soort dingen kan. Die heeft in ieder geval veel uh, televisieervaring en laat in uh, uitzendingen waarin hij te gast is ook vaak blijken dat hij snapt hoe het werkt. Um, dus we hebben dit weekend al veel gemaild over de mogelijke gasten voor vandaag. Um, dus ik vind het spannend, maar ik heb er erg veel zin in. Het lijkt me leuk. Maar, maar nog niet een uurtje geoefend of zo even? Nee, nee, dat niet. Dat doen we vanavond wel in de voorbereiding. Okay. Uh, maar we hebben niet. Uh, dat, dat zou ook te veel zijn. Hè. Dan hebben we twintig gastpresentatoren of vijftien geloof ik. Dus dan moet je met allemaal een dag uitrekken. Dat, uh, dat zie ik niet zitten. Ja. Thijs, vanwaar dit project? Want er is ook gemopper over. Hè? Dat heb je vast ook wel meegekregen. vertel. Nou ja, dan zeggen ze. Dan zitten die knevelen van de Brink een keer s'avonds en dan gaan ze op vakantie. Een keer s'avonds. We zitten er bijna veertien weken. En dat al jaren. Uh, dit voorjaar kwam het verzoek van de netmanager van kunnen jullie niet de hele zomer doorgaan? We willen graag de hele zomer door op, op Nederland 1, een uh, late night talkshow. Toen zijn we gaan praten met de VARA. Uh, en uiteindelijk uh, bleek daar niet veel behoefte en uh, zin om ook in de zomer iets te doen. Dan zouden we wat met weken kunnen schuiven. Toen hebben wij gezegd van nou, daar willen wij het wat doen. Maar dan wel op een manier die ons ook toestaat om onze gezin een beetje op peil te houden. Ik herinner me toch eerder dat uh, Pauw en Witteman dan te lang zaten in jullie ogen. Hebben wij nooit gezegd. Uh, Oké, okay, nou goed, dat is dan gezegd. Uh, en dan zit je er en dan ga je op vakantie. Dat, dat komt toch een beetje gek over. Nou ja, dat, dat, uh, dat zal dan zo zijn. We hebben hier uh, uitgebreid over gesproken. Zowel met de VARA als intern bij de EO als met het NET. Uh, en wij hebben gezegd van ja, wij willen dat doen. De vader bleek daar toen niet bereid. Uh, dus wij willen dat doen en we hebben er ook erg veel zin in om ons op deze manier te doen. Volgens mij is het een, een creatieve invulling. Uh, dus waarom niet? Uh, en toen heeft ze net gezegd van nou, ga het maar proberen. En toen ze onze plannen zagen, zeiden ze zelf, daar zijn we enthousiast over. We zijn benieuwd. Ja. Je weet ook dat de kabels op de kust zijn. Hè? Ik kijk even in eigen huis, KRO en CV, die hebben ook hun ogen gericht op dat blok. Ben je niet bang dat je daarmee je krediet een beetje verspeelt? Nou ja, dat, dat, uh, ik zeg, ben ik daar niet bang voor. Volgens mij hebben we de afgelopen jaren uh, bewezen een vrij uh, stabiele en uh, een rustige uh, partner te zijn die dit, uh, die dit project goed aan kan. Uh, dat, dat geeft geen garanties voor de, voor de eeuwigheid, dat weet ik ook wel. Uh, dus we zullen, we zullen zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar uh, wij hebben er even zin in om op deze manier de, deze zomer door te gaan. Je vindt het allemaal een beetje gezeur, hè? Nou, dat zijn niet mijn woorden, Jurgen, je kent mij. <lacht> maar, <lacht> ik zou zeggen, ga maar je, lekker kijken. Maar je, je vindt vindt hoort het wel. Uh, But, nou, dat zeg ik niet. Nee, ja. nee, iedereen moet zeggen wat hij wil zeggen. Ja. Wij hebben hiervoor gekozen met goedkeuring van de mensen die erover gaan. Ja. Wij hebben er hartstikke veel zin in, dus volgens mij komt het helemaal goed. Ja. Hey, nog even, Wouter Bos is natuurlijk van origine geen presentator. Krijgt hij meer de rol van een soort sidekick, zeg maar? Of, of gaat hij echt samen met jou uh, die vragen stellen? Hij gaat echt samen met mij die vraag stellen. Dat is ook wel de opzet geweest. En dat, dat verschilt er wel een beetje per gastpresentator. hoor. We hebben aan iedereen gevraagd van wat wil je? En dat verschilt een beetje per avond De en ene zegt van, laat mij wat meer tijd. Ik maar, Wouter gaf zelf aan van... Nee, als ik kom, dan wil ik ook volop meedoen. En uh, hij heeft van het weekend zich niet onbetaald gelaten in mijn mailbox. Kan ik je melden. Oké. Okay. <lacht> nou, we gaan kijken vanavond. Veel succes in ieder geval. Dank je wel. En een prettige vakantie straks. Ja, dank je. Dag. Jij ook zal het nodig hebben. Thijs van der Brink was dat. Hilversum krijgt een opvangplek voor uh, de ruim duizend omroepmedewerkers... die de komende maanden worden ontslagen. Deze media-werkplaats Hilversum is een initiatief... van solidare, solidaire ex-omroepmedewerkers... die al eerder op straat zijn komen te staan. Er kunnen trainingen en workshops worden gevolgd. Uh, bovenal is het een plek om te netwerken... met mensen met dezelfde specifieke kennis en ervaring. Is in ieder geval geen uithuilplek, benadrukt de coördinator. Dat doen de mensen thuis maar op de bank. En de gemeente Hilversum, journalistenvakbond NVJ... en de omroepdirecties steunen het initiatief. De zender HBO Nederland heeft een onderzoekje gedaan... naar wie de beste nieuwslezer van Nederland is. En dit na aanleiding van de première van het tweede seizoen... van de Amerikaanse tv-serie The Newsroom... waarin de hoofdpersoon een nieuwslezer is. En de winnaar is rtl ombeidnieuws Jan de Hoop. En hij was aangenaam verrast door de winst. Nou, Jij wist helemaal niet dat die verkiezing er was om te beginnen. Dus in, in dat opzicht was dat een verrassing. En het feit dat ik het geworden ben is ook een verrassing. Ja, heel erg leuk. En, de, en een leuke beloning voor al het, uh, al het werk dat we doen. Want we werken het hele team van het ontbijt nieuws ochtends. Want dat doe ik natuurlijk niet alleen. Werkt keihard om zo goed mogelijk uitzendingen te maken. En we zijn enorm uh, aan, het, uh, aan het vernieuwen geweest. We hebben uh, de, de roulatie van het nieuws is hoger ochtends. Dus we hebben veel meer nieuwe dingen steeds. En uh, nou ja, kennelijk... Uh, betaalt zich dat nu terug. Heeft Jan al wel eens een keer iets gezien trouwens van de serie de Newsroom? Nee, maar ik hoorde van mijn collega Heiko Roos, de eindredacteur, dat ik daar snel eens naar moet gaan kijken, want die heeft het al gezien ergens. En uh, die vond het heel leuk. Dus uh, als het over het nieuws gaat, vind ik het sowieso leuk om te zien. Dus dat, uh, dat ga ik wel bekijken. Maar het zit op een zender die ik niet heb, geloof ik. Dus... Het <laughs> tweede zesdoel van de Newsroom is vanaf vanavond een maand lang gratis te bekijken trouwens bij HBO. Dus als u dat in tegenstelling tot Jan de Hoop dan wel in uw zenderpakket hebt, doe er een voordeel mee. De NTR begint vanavond met een experimenteel programma, de NTR Academie. Vier weken lang krijgen bevlogen gasten een half uurtje om ons bij te praten over een onderwerp dat zij belangrijk vinden. Bioloog Midas Dekkers bijt het spits af. Hij geeft vanavond een mini-college over het feit dat niet altijd alles in de natuur beter en groter hoeft te worden. Dekkers greep de kans van de NTR om een half uur lang ononderbroken te mogen praten met beide handen aan. Als je alles iets mag uh, vertellen op de televisie tegenwoordig... dan moet het verpakt worden in een, in een, in een spelletje of in een quiz... of uh, juffrouwen met veren op, uh, in bepaalde openingen van het lichaam. Uh, uh, en nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ik ook wel een beetje hoor. En zo erg is het ook weer niet. Uh, maar dat het, uh, de inhoud uh, voorop staat... en uh, de vorm op de tweede plaats komt... Uh, nou, dat is een, een uh, unicum. Ik zou zeggen, dat, dat, heb, dat, heeft, dat hebben we weer geen tijden meer gezien. Ga kijken, zou ik zeggen. De komende weken kunt u op Nederland 2 nog mini-colleges verwachten van psycholoog Bram Bakker, taaldeskundige Wim Daniels en de onterecht veroordeelde Lucia de Berk. Wie slaat zoveel mogelijk zware vissen aan de haak? Daar draaide het gisteren om in Mania. het grootste Britse vis-evenement. En RTL 7 had de uitzendrechten. En er was dus vijf uur lang live op tv vissen te zien. Maar echt bloedstollend werd het niet. Nog geen honderdduizend mensen zaten thuis voor de buis. Ja, je moet er ook maar zin in hebben om een mooie zom, zomermiddag... vijf uur lang naar Britse vissers te kijken. En Nederlanders ook trouwens die het heel aardig deden. Omroep WNL is op de vingers getikt door het commissariaat voor de media. De omroep is te nauw verbonden aan de Telegraaf, zo luidt het oordeel. En dat was nog net niet de bedoeling toen minister Plasterk WNL in 2009 toestemming gaf om toe te treden tot het publieke bestel. De omroep heeft het vertrouwelijke rapport over deze zaak openbaar gemaakt. Dat hebben ze zelf gedaan aan RTL Nieuws en aan de telefoon is nu de hoofdredacteur Bert Huisjes. Goedemiddag. Goedemiddag Jurgen. Het commissariaat spreekt van banden die zo hecht zijn dat het mogelijk bijdraagt aan de winst van de Telegraaf Media Groep. Is dat overdreven? Ja, dat is uh, behoorlijk overdreven. Uh, uh, WNL en De Telegraaf zijn uh, gescheiden organisaties met eigen, eigen uh, bestuurders. En uh, die staan los van elkaar. We hebben, het klopt wel dat wij twee uh, tv-programma's uh, laten maken door een dochteronderneming van uh, TMG. Maar uh, ja, ze zeggen van daar zit heel veel geld in. Nou ja, het meest, meeste gaat op aan studio's, producers. Uh, daar zit een, een hele normale winstmarge op. Zoals elk ander uh, productiebedrijf het ook zou vragen. Maar... Dit punt bijvoorbeeld, hè? waarom heb je niet gewoon nog meer buitenproducenten ingeschakeld? Dan heb je alle twijfel, uh, is dan, is dan aan, van tafel geveegd. Ja, dat klopt. Nou, kijk, wij hebben maar twee tv-programma's, dus als je het hebt over ons hele programma-aanbod is dat nogal bescheiden. Uh, voorafgaand aan, aan de ochtendshow is er een pitch geweest onder drie producenten. Daar kwam uh, dit bedrijf uit als, als een van de, uh, de beste, omdat daar gewoon een informatievoorziening op zit. Uh, voor een ochtendshow is het nogal van belang dat je ook input hebt en, uh, en uh, leuke dingen kan brengen in die ochtend. Uh, de zondag is echt, zeg maar zeggen, de zesde dag voor ons. En vanwege kostenefficiëntie en uh, efficiëntie met mensen hebben wij uh, uh, die samengevoegd. En zo uh, uh, uh, so is die constructie ontstaan. Ja, maar er staat ook bijvoorbeeld in dat, dat in de WNL-programma's te veel uh, overeenkomsten met de krant staan. Hè? Ook qua onderwerpen. Ja, maar dat is. Ja, kijk, uh, wij zijn natuurlijk opgericht vanuit de lezersactie van de Telegraaf. Dus dat wij. Ik maar zeggen ...nieuws, wat de Telegraaf ook interessant vindt, dat wij dat ook interessant vinden... ...dat vind ik dan eigenlijk nogal een, een open deur die dan wordt ingetrapt. Kijk, tuurlijk vinden wij uh, heel veel zaken die de Telegraaf denkt uh, ...iets meer interessant dan uh, bijvoorbeeld uh, de, de onderwerpen die in de, de volksstand staan. Er is veel meer buitenlandverslaggeving, veel meer aandacht voor, uh, voor het middenveld. Ja, wij zitten op thema's als, uh, als veiligheid, op ondernemerschap, uh, op uh, gemeenschapszin. Ja, dan, en dan kom je wel gewoon op een aantal raakvlakken uit. Ik vind dat een... Uh, ja, een constatering die echt een open deur is. Ja. WNL moet het liberaal-conservatieve geluid brengen. Dat wordt ook wel het rechtse geluid genoemd. Hè. Um, daar is oh. ook nog wel eens kritiek op. Hè. Of dat wel voldoende gebeurt? Um, hoe kijk je daar zelf naar? Nou kijk, wij hebben geen opinierende avondshow, dus, uh, de, de, dus op die manier kunnen wij niet, uh, niet uh, zware opiniebedrijven. Wat wij uh, wel doen is, wij hebben een ochtendshow die heel breed en toegankelijk is. Uh, daar zitten alle rechtse thema's in die, uh, die, uh, die wij zien en die worden daar ook in verwerkt. Maar het moet wel een hele toegankelijke show zijn op die, uh, op die ochtend en voor iedereen, uh, en voor iedereen uh, te kijken. Dus... Uh, ik zeg van, het is, het is tv van rechtse tv-makers. De zondag is voor ons al een veel geprovideerde programma. Daar zitten vaak ook hele duidelijke stellingnamen in. Daar zit meer opinie in. Maar ja, kijk, met twee programma's kan je natuurlijk niet de hele wereld veranderen. Het is goed dat wij er zijn, vind ik. Maar onze rol zou best wel wat groter mogen. Hmm. Maar, maar als er niks verandert, zegt het commissariaat, dan kunnen jullie zelfs je uitzendvergunning kwijtraken. Dus ga je wel iets doen met de kritiek die zij leveren? Nou kijk... Er zitten een aantal adviespunten in en daar gaan we natuurlijk heel serieus naar kijken. Kijk, het is niet zo dat wij... Uh, wij zijn het in, in het geheel niet eens met het commissariaat van de media. Maar als zal maar zeggen, er uh, zoveel druk zou ontstaan vanuit het commissariaat en uh, vanuit de politiek... ...dan dus zeggen van nou zet één stapje opzij, dan, dan zijn we daar de niet in. Want wij willen gewoon een grote omroep worden. En uh, dan uh, we laten we ons niet tackelen door een uh, rapport van het commissariaat van de media. Nee, maar het klinkt ook niet of je erg onder de indruk bent van die kritiekpunten. Nee, omdat, het, uh, omdat er namelijk niks aan de hand is. En dat is, kijk, ze, ze schetsen een risico. Het zou een, een mogelijk risico zijn. Ja, dat is, uh, dat, uh, het, het is gewoon niet aan de hand. Dus uh, ik denk dat ze spoken zien. Ja. Oké, okay. uh, dus, dus uh, je gaat niks doen met de kritiek die in het rapport staat? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg van uh, uh, er zitten een aantal uh, punten aan, adviezen. Daar gaan we heel goed naar kijken. En we gaan kijken hoe we dat uh, zo in gaan vullen dat het ook voor het commissariaat uh, uh, aanvaardbaar is. Dank dat je even de telefoon kwam. Berthuis is de hoofdredacteur van WNL. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, vraag, de, is de, vraag, de The Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Precies 13 jaar geleden overleed een man die heel Nederland wekelijks bijpraten over de toestand in de wereld. GBJ Hilteman. 43 jaar lang voorzag hij via de radio Internationale Ontwikkelingen van commentaar. Hij deed dat voor de Avro. Maar hij heeft ook bij die omroep een eigen tv-programma gehad. Naamd, genaamd, hoe kan het ook anders? De toestand in de wereld. In bijna poëtische volzinnen probeerde hij de kijker te enthousiasmeren. voor allerlei onderwerpen, zoals het landbouwbeleid van de Europese Unie. Wat mij, en ik weet van landbouw en veeteelt net zoveel of net zo weinig als de meeste van u, in deze ontwikkeling nou zo bijzonder boeit en wat maakt dat ik er ook uw aandacht voor wil vragen, dat is dit. Deze hele ontwikkeling, die trekt natuurlijk veel minder de aandacht, is veel minder spectaculair dan wat in de Sovjet-Unie gebeurt aan uh, de geweldige ontwikkelingen in achtergebleven gebieden in de voormalige koloniën, maar... Dat komt alleen omdat wat wij doen een beetje saai misschien is, zou men wel kunnen zeggen. Maar in werkelijkheid is wat hier in Europa gebeurt, die geordende, geleidelijke, vreedzame transformatie, eigenlijk een operatie van veel meer betekenis. Dat is een operatie zoals die ook alleen mogelijk is in een hoog ontwikkeld cultuurgebied. En daarom hoop ik dat ik u met die ontwikkeling wat vertrouwder kan maken. En ik zal mijn best doen om dat te doen op een wijze die u ook boeit. Maar zelfs al zou dat niet het geval zijn... dan hoop ik toch echt dat ik u volle aandacht mag vragen... voor wat ik hierover vanavond mag gaan vragen aan de expert. Dat is dan aan meneer Mansholt, die ik, al is dat dan formeel niet juist... Eh, toch maar in mijn hart graag noemde... eerste Europese minister van Landbouw. Fragment uit 1962 was dat het programma De Toestand in de Wereld... met Gbj Hilteman. Dit is Radio 1. Lunch het Media Forum. Vandaag met Paul Reumer is directeur van de NTR en Bert van der Veer is tv-deskundige en regisseur. Hartelijk welkom allebei. Uh, Paul, jullie programma de NTR Academie begint vanavond dus. Uh, ja. Jij bent daar de directeur. Uh, waarom maken jullie dit programma? Nou, de, de NTR is, is een taak We wij hebben geen leden. En een van onze taken is het verzorgen van educatieve programmering. En dit is eigenlijk een, een experiment dat we starten in de zomer. Om te kijken of we op een iets andere manier... een beetje aangespoord door wat je op het internet ziet... de TED-textlezingen en dat soort dingen... op een hele leuke, toegankelijke manier informatie uit kunst, cultuur, wetenschap... Uh, op tv naar de kijkers kunnen brengen. Lag dit plan er al lang, of hebben jullie dit uh, gekopieerd van de, de Wereldrijd Door? Die doen ook iets. Nee, de... nee, nee, nee, nee. We zijn hier uh, een uh, jaar geleden uh, begonnen om dit te ontwikkelen. Ik weet niet of dat uh, voor of na de Wereldrijd Door was, maar dat is een. Uh onafhankelijke ontwikkeling. Ja, ja, Goed verhaal Bert van der Veer, want niet als Dekkers hoorde we het, dus nee, je krijgt er nooit de kans om eens een keer een half uur lang over één onderwerp te hebben. er is veel gepraat over slow tv, dat het allemaal wel wat minder snel en heftig mag, en dit is daar goed voor. Het is natuurlijk wel een experiment erg in de luut. Het is vanavond om half acht, de temperatuur op mijn auto gaf net 26 graden aan. Ja. Dan concurreren ze ook nog met, met, de, met de Vierdaagse, zag ik, op Nederland 1, en met de Tour-samenvatting op Nederland. Allemaal... Ik kan niet ontkennen dat wij op regen en onweer uh, rekenen en hopen. Maar het is, we hebben het wel ex express. Uh, gedaan. Stiekem eigenlijk. Want wat je, wat je wel kan doen in de zomer is omdat we het aan het monteren zijn terwijl het uitgezonden wordt, kunnen we uh, gebruik maken van de feedback die we krijgen. Dus als het uh, uh, nog een beetje verbeterd kan worden, aangescherpt kan worden, kunnen we dat gedurende de serie nog doen. Maar wacht even, het wordt gemonteerd als het uitgezonden wordt, hoe zeg je dat? Nou, oh. zijn, het is nog niet klaar. Hè? Ja. Dus, dus uh, we gaan twintig afleveringen maken, zijn vier weken bezig. Dus we kunnen, laten we zeggen, voor de tweede helft van de serie kunnen we de feedback van de eerste helft van de uitzendingen gebruiken. En zo kunnen we de zomer gebruiken om zeggen, het format wat te optimaliseren. Ja, want het, komt, het blijft ook daarna dus doorgaan. Ja, het is een experiment waarvan we hopen dat het uh, in het uh, 2014 uh, seizoen doorgaat. En dan staat het als het goed is op de zondagavond rond 8. Dus ietsje beter dan uh, waar het nu geprogrammeerd is. Ja. ietsje beter, ja. <laughs> Uh, Bert, nog even iets. Anders. Jij kijkt echt alles wat op tv is, uh, wat nieuw is over het algemeen. Heb jij RTL 7 meer voor mannen het vissen gezien? Ik vrees dat het wielrennen een beetje gewonnen heeft van het vissen, maar we hadden het over slow tv, maar slower dan dit moet het toch <lacht> eigenlijk niet kunnen. Dat, wat ongelooflijk spannend zeg. Ja. <lacht> heb jij gekeken, Paul? Ik heb helemaal niets met vissen, dus ik heb uh, uh, zeker niet gekeken. Nee. Nee. Nee, maar ja, zelfs als je er dus langs hebt, dan gebeurt er niks. Maar ik kan je vertellen, in, in, in Scandinavië heb je een boot... die heet de Huttikrutten, geloof ik, zoiets. Oeh, de, hu de Huttikrutten. Dat is een boot die, die doet uh, er uh, drie dagen over van zuid het noorden te komen. En ze hebben daar een driedaagse live-uitzending van gemaakt. Met de camera voor op de boot <lacht> heb je alles kunnen filmen. En wat denk je? Dat is een doorslaand succes geworden. Echt waar, nee, hebben miljoenen nou. mensen naar gekeken. Over Slot TV. Maar dat beweegt ja. dan nog een beetje. Heel klein beetje. Naar uh, zo'n ja. heel staren gebeurt echt helemaal ik niks. Ik heb die dvd-cadeau gekregen <lacht> van de collega's van de televisie daar, ja, ja. erg mooi. Ja, maar toch dat vissen... Wil, ik, ik las een, een column van Suzanne Bosman, RTL-presentatrice... die zei, het is ook typisch zo'n zo mannen-ding. Mannen die met elkaar mm -hmm. dan vissen en dan eigenlijk niet veel praten... maar weten <laughs> dat het goed is. Heb je ooit uh, aan een kanaal gezeten? Jongen? Nee, nee, ik, ik heb helemaal niks met engeltje. vissen. Ik vind het lijkt me wel eng, zo'n peesje eraf halen van zo'n haak. Ik moet er al niet nee. aan denken, zeg allemaal. Nee. En was dat ja. ook live? Maar <laughs> je, denk je dat heel de rechten nu voor dat vissen... Uh, ja, dat, dat, dat zal vliegen? natuurlijk wel op de een of andere manier sponden. Er is al ergens een organisatie... Zijn de Bond voor de Promotie van de Visserij. En die had een bedragje over een marketingbudget. En die zegt: weet je, jongens, we zetten de twee camera's op en we gaan echt zitten. Nou, in Engeland en is het grote kijken echt, echt heel veel mensen naar. Nou, ja, jij zei net wat zei je, 100.000 kijkers ja. voor dat. Ja, Nederland. vind ik dat best veel. Ja. Dat is hartstikke veel. Dat zet ze eens op een rij aan een kanaal. Zeker. En dat op zondagmiddag, dat het <laughs> toch aardig weer was. Um, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken uit de media na het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De Radboud Universiteit gaat deze week onderzoek doen naar 80-plussers die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Onderzoekers willen weten of ze hun vitaliteit te danken hebben aan hun leefstijl of aan genetische factoren. Aan de Vierdaagse doen vanaf morgen 254 deelnemers van 80 jaar en ouder mee. Van 50 deelnemers worden hartfilmpjes gemaakt en de bloeddruk en urine wordt onderzocht. Een universiteit in Bangkok heeft excuses aangeboden voor een groot geschilderd doek met Adolf Hitler als superheld... Schildering was gemaakt door Eerstejaars... die studenten feliciteerden met hun afstuderen aan de faculteit Toegepaste Kunst. Onder de titel Gefeliciteerd stond Hitler afgebeeld... samen met helden als Batman, Captain America en de Hulk. Het aantal geboorten in Nederland is nu bijna net zo laag... als de eerste helft van de jaren 80. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal geboorten... tussen juni vorig jaar en mei dit jaar uitkwam op 172.000. En die daling heeft volgens het CBS vermoedelijk te maken... met de aanhoudende economische crisis. En er zijn nog niet eerder gepubliceerde foto's opgedoken van prinses Diana... op een feestje van het Witte Huis in 1985. Er was al een foto uh, waarop te zien was dat de prinses met acteur John Travolta danst. En op de nieuwe foto's danst ook met Tom Selleck en Clint Eastwood... en met Ronald Reagan. En dat zijn de hoofdpunten. aumb <lacht> informatie Jolanda van der Velden. Veel vertraging bij het knooppunt Gorkum. Dat heeft te maken met een aanrijding. Daardoor is ook op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... bij het knooppunt Gorkum de verbindingsweg naar de A27... richting Breda dicht. En op die A27 vanuit Utrecht naar Breda een lange file. Tussen Lexmond en de brug Gorkum, 12 kilometer. De rechte reishok is waarschijnlijk volgens Rijkswaterstaat nog tot twee uur dicht. We zijn daar bezig rommel op te ruimen. Verkeer op weg naar Breda kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Evedingen via Den Bosch en Waalweg. Dus de route via de A2, de a 59 en de A27 lunch met Jurgen van den Berg en het mediaforum met Paul Reumer en Bert van der Veer. We hoorden net Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL, praten over het verwijt van het commissariaat voor de media, namelijk dat WNL te nauwe banden heeft met, uh, met de telegraaf. Paul, wat, wat vond je van zijn verhaal? Nou, hij heeft in zoverre wel gelijk dat het commissariaat moet, natuurlijk, wel aantonen dat het zo is. Zij hoeven niet aan te tonen dat het niet zo is. Dat zou een beetje de omgekeerde wat wereld zijn. Wat precies aantonen dat wat zo is? Nou, Als er de suggestie wordt gewekt dat er hele nauwe banden zijn met de Telegraaf, ja. dan moet je de suggestie ook wel onderbouwen met bewijs. Want ja, het is... bewijs lijkt me dat twee programma's door de Telegraaf Media Groep zijn. Maar de vraag is of dat bewijs is dat dat uh, bijdrage is winst en derde. Ik zeg ook niet dat het niet zo is, hoor. maar... maar... Ze worden nu wel eigenlijk ja, al in de vraag Hij, beplagen, zelf. hij de zegt zelf dat het een normale winstmarge, dus dat lijkt me wel dat. Hij ja, en als je dat... programma's maakt, ja dan kom je misschien wel bij één natuurlijk zijn er banden, dat geloof ik ook wel, maar je moet het wel kunnen bewijzen en aantonen. Maar wat ik wel merkwaardig vond van hem, uh, is dat zij zelf dit rapport hebben openbaar gemaakt. En uh, waarom ze dat niet al eerder hebben gedaan? Want dit rapport lag volgens mij in maart al uh, klaar op de burelen. En waarom komt het dan pas eigenlijk nu naar buiten en niet in maart naar buiten? Zou het niet zo kunnen zijn dat RTL met het recht op openbaarheid van bestuur uh, deze stukken sowieso zou krijgen? En dat Bert, slim als hij is, want dat is een slimme man denk van, weet je wat, knol het er zelf even snel uit. Nou, dat zou kunnen, maar dat was niet de argumentatie die, uh, die opgegeven is. Nee, dat was transparantie, hè? Ja. ja. daar ben ik heel erg voor, voor transparantie. En je bedoelt, dan had de transparantie wel <laughs> eerder gekund. Als dat het argument is, denk ik van ja, dat hadden we dan in het begin ja. gedaan. Maar, nogmaals, ik wil wel heel duidelijk zeggen... nu vind ik wel dat WNL erg in de beklaagde bank wordt gezet. Terwijl ik wel vind van, ja, we moeten wel de dingen in de juiste volgorde doen. Ja. Nou ja. Eerst bewijs. En, dan, uh, en hij heeft natuurlijk, heeft natuurlijk ook wel ontzettend een punt als hij zegt van, luister, we, toen we met vandaag de dag het ontbijtprogramma begonnen, nou, dat zal het best gesprekken geweest met meerdere producenten. Maar er is natuurlijk alle reden om inderdaad voor de Telegraaf uh, te kiezen op dat moment. Juist omdat die lijnen, dat je tijdig bij het nieuws kan. Ik, ik weet, want ik heb daar ook nog een tijdje gewerkt, ik weet dat je daar de, de, de Telegraaf uh, archieven in kunt. Dat je kunt zien wat staat er morgen op de voorpagina al om elf uur s'avonds, zodat je de volgende dag je programma daarop af kan stemmen. Ja, dat is natuurlijk een groot voordeel, dat een band met een krant heeft. Ja. Dat, dat vinden jullie wel kunnen? Dat is mijn onvermijdelijk. Maar, want er zijn de de... ook verhalen dat hele redacties gewoon gevuld worden... met telegraafjournalisten. Mm, dat is niet wat ik meegemaakt heb. Ik want heb jij je uh... hebt Eva Jinnik geregisseerd? Daar was dat niet het geval. Nee, daar zaten er überhaupt maar twee redacteuren op. En bij mij weten waar die uh, werkzaam voor WNO. <laughs> nou, kijk, het is natuurlijk wel zo, als je kijkt naar de operatie... en je, dan, dan is er wel een soort van zweem van... Goh, het, lijkt wel, het lijkt wel heel erg dicht naast elkaar uh, te staan... En als je dat toch al hebt, is het misschien niet handig... om dan ook de productiemaatschappij van de Telegraaf te nemen. Als je afstand wil nemen van de verdenking, neem dan een ander. Of als je denkt van ja... Het maakt me eigenlijk niet veel uit, dan, dan moet je het vooral zo doen. Maar nogmaals, ik vind dat we ze niet mm. moeten aanklagen... voor nee. de rechtbewijs nee, ik, ik heb ook, er echt bewijs is. Er zijn heel veel gemaakt door WNL. Uh, ook Met alle juridische termen, die heb ik vanochtend even gelezen. En daar staat eigenlijk, als je dat gewoon een beetje zo uh, doorleest... Uh, staat daar ook in dat het commissariaat zich uh, eigenlijk op een terrein begeeft... waar ze zich niet behoren te begeven richting WNL, met hun opmerkingen. En uh, ze zeggen ook van ja, uh, bij andere omroepen... wordt daar ook niet zo streng naar gekeken. Uh, nou. Of tenminste, ze draaien het om en zeggen... wij liggen nu meer onder een vergrootgas. Lijkt het. Ja, maar dat, dat ben ik niet met ze eens, want ik ken het commissariaat behoorlijk goed. Uh, en die zijn uh, onafhankelijk, uh, zijn zeer serieus in hun werk. En uh, ik weet bijvoorbeeld van een aantal onderzoeken die ze doen bij de kleine 2v2-omroepjes. De, de, de, de uh, omroep was de OAM en, uh, en de Moslimomroep. omroep En daar zijn ze ook heel erg streng en ze ook heel erg uh, uh, nauwgezet. Dus in die zin vind ik dat verwijt een beetje, uh, dat, dat, dat is niet helemaal terecht. Nee, ik had niet het indruk dat hij nou heel erg onder de indruk was van, van de opmerking van het commissariaat. De hij zegt, we gaan er wel eens naar kijken en nou ja, dan zien we het wel. Nee, maar goed, ik ken Bert Huisjes redelijk goed. Die, die kan heel goed doen alsof hij nergens van onder de indruk is. En in dit geval heeft hij natuurlijk het rapport ook echt zelf naar buiten gebracht. Dus hij was redelijk voorbereid op, uh, op deze reacties, mm. lijkt mij in ieder geval. Je moet er wel van onder de indruk zijn, want de commissariat is een zeer serieuze uh, organisatie. En als die volharden en als die... Uh, ja, de, beslissing, hebben ze... de beslissing ligt in Den Haag. Ja, je kan niet een paar weken, weken geleden laten weten, ze mogen wat langer door om uh, leden te winnen. Toen kende ze het rapport nog wel. Vanwege een band die gebaseerd is op twee programma's. Dan heb je het over twee programma's die door de ja. te telegraaf... Dat is niet veel. Nee, maar wel... namelijk, die timing is wel curieus. We hebben net de, de, de, die ik... kamerdiscussie gehad. Nu komt het nou ja. rapport naar buiten. Dat zal misschien wel zo zijn. Maar ik zou het commissariaat ja, wel serieus nemen als ik WNL was. Want uh, uiteindelijk hebben ze uh, de macht om je uh, licentie in te trekken. En dat is toch een hele serieuze. Ja, want want de, ja, dat is inderdaad een feit. Er is gestemd. Hè. WNL moest er langer in blijven. Moest meer ruimte krijgen om leden te werven. Nou, Ik geloof 138 Kamerleden voor. Maar toen was dit rapport nog niet bekend. Ja. Ik heb overigens wel begrepen uh, dat uh, het voor uh, mensen in de Tweede Kamer wel inzichtelijk was dat de rapporten bestond. Dus het is niet helemaal onbekend. Oké. Okay. He? Nee. En dan nog even over dat rechtse geluid, want dat moeten zij brengen. Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. Vind jij dat dat, dat genoeg gebeurt door WNL? Nou ja, als we, je liet net een fragment G.B. Hilteman uh, horen en Paul en ik keken elkaar aan en zo van, ja, dat was nog eens een echt rechtsgeluid. Mm. Kijk, uh, Bert Huisjes heeft het over het algemeen dan over de thema's die zeg maar uh, rechts georiënteerd zijn, veiligheid en dat soort, soort zaken. Maar ja, ik denk dat daar nog wel wat te winnen valt als het gaat uh, om uh, opinierend rechts uh, bezig zijn. Ja. En ik denk ook dat je dat in het geval van uh, de vervanging van de talkshow op de zondagochtend, waar Eva moest wijken, en uh, iemand als Paul Jansen nu gaat zitten dat je die richting ook wel ziet plaatsvinden. Wordt rechts dan onder Eva zeg maar? Nou ja, Paul Jansen staat denk ik toch niet echt bekend als een hele linkse schrijver. Maar hoe laten we Joost Eertmans niet vergeten? Want het gaat dat over televisie. Dat maken ook een radio. radio. Ja, op jouw studie was vergeten, moet ik je eerlijk zeggen. Ik moet zeggen, er gaan dagen voorbij dat ik het niet altijd ja, hoor. Maar, maar, maar nu, ik, zat hier, ik zit nu deze weken in Radio Tour de France. Dus ja. moet ik altijd aan hem overgeven. En dan, dan hoor ik ook: denk van, jeetje, maar oh ja, dat, ja. Zo, zo is het ook nog. dat is echt zo hoor. Ja, die doet er echt vaak. Zeker. Maar hij is nu op vakantie trouwens. Oké. Wie doet het nu dan? Ja, Kasper Kooi volgens mij. Dit dienstrechtse geluid was mij nog niet geworden. Ik heb nog niet gehoord. Dan de gastpresentator bij Knevelen van de Brink. Ook tijdens van de Brink hebben we net. Even gehoord. Andries Knevel dus twee weken op vakantie. Daarna gaat Thijs twee weken op vakantie. Dus uh, we moeten steeds met een helft van het duo uh, doen de komende maand. Uh, Wouter Bos is de eerste gastpresentator. Paul, wat vind je ervan? Stel je nou toch voor dat je Bauke Mollema bent en je tegen je ploeg rijdt en zegt godverdorie, de eerste twee weken van juli ben ik er even niet, want ik ga met mijn vrouw op vakantie. Nou, er was een Vlaamse vrouw, ah, vrouw, wielrenner ja. die ging trouwen. Ja, Ik vind het gek. Ik, ik, ik, ik mis hun niemand zijn vakantie en tijd met zijn familie. Dat is heel belangrijk. Maar als je nou toch kan spelen in de Eredivisie van de publieke omroep om 11 uur op Nederland 1. HET plekje voor een mooie talkshow. En dat krijg je... En dan ga je vervolgens op vakantie. Denk, ja. doe je vakantie maar dan in de kerst en mogen, maak je zomervrij. Mogen we het ook nog wat hoger leren leggen. Ja. ik bedoel, uiteindelijk wordt dit goedgekeurd, mag ik aannemen door ergens de top van dat de FPO. Dat zei hij ook. Dat zei hij ook. Er is dus. overleg geweest, ook met de, echt, de VARA. gaan jullie dus tot dus echt op, langer door. Niet te geloven gewoon. Ik bedoel, het is zo jammer dat Paul en ik het hier ontzettend over eens ja, gaan zitten zijn. We gaan geen ruzie ja. maken. Maar er zit natuurlijk nog een ander aspect aan wat me ook ontzettend dwars zit. En dat is alsof het presenteren van een talkshow, ja, het bedrijven van journalistiek, zo van Wouter Bos tot Helga van Leur gedaan kan worden. Ik hoop toch zo dat de komende weken daar een aantal mensen finaal door het ijs zullen zakken vanwege gebrek aan dossierkennis, uh, scherpte, scherpte uh, whatever. Maar ja, dan kan het juist een leuke formule zijn, want dan ga ja, je er juist naar kijken. Niks, ik zeg niks over, over hoe leuk die formule kan zijn, want het is leuk om mensen te zien falen, maar ik vind het wel tamelijk belachelijk dat je, ja, de, ik, ik, dat je op vakantie gaat. Maar ik vind het ook niet goed. dat slot tussen 11 en 12, in mijn opinie, is een heel serieus slot waar miljoenen mensen uh, naar kijken, waar je op een bepaalde manier journalistieke duiding krijgt, hè? of dat dan bij een witte man is op beknevelen van de brink. En ik ben het helemaal met Bert eens. Als je dat voor de helft gaat overlaten aan een amateur. Ja, dat, dat vind ik gewoon niet. Dat, dat, dat past gewoon niet. Dat hoort gewoon niet. Dat past niet in die formule, dat past niet op die plek. Nee, nou, ja, dan wordt het dus entertainment. Precies wat je zegt. Het is interessant om te zien of ze het wel of niet kunnen. Nou, dat is entertainment. En dat heeft met, met de taak van zo'n talkshow helemaal niets meer te maken. Ja. Uh, het is toch wel al zo, als ik Thijs' verhalen hoor, er is overlegd. Ook met de van gaan jullie tot een gaan jullie bijvoorbeeld wat langer door, uh, zodat wij het kunnen overnemen. Nee, het de, was dat niet zozeer die... langer door, want ik, ik weet er dan nog wel iets vanaf. Je had in deze periode, ik geloof dat het om vier weken gaat. Twee weken mag Thijs dan weg en twee weken mag Andries weg. Dat om vier weken. Gaat, ...dat je dan midden in de zomer had het ook Paul Witteman kunnen zijn. Maar dan ja, moet je nagaan wat dat betekent voor, voor de redactionele aankleding van zo'n van zo programma. Dan moeten al die mensen, moeten we allemaal weer in dienst genomen worden en behoortend dat het Ja, bedoel zijn. dat die even terug zouden komen. Nee, er is natuurlijk alles te zeggen voor het feit dat er, dat er een talkshow is... ...en in dit geval Crevelen van de Brink die ja. twee, drie maanden lang achter elkaar dat mag doen. Ja. Maar doe het dan ook en ga lekker in augustus op vakantie. Ja. Ik ken een getal van orde waar de zon nog gewoon schijnt in augustus. Ja. Uh, ja. David Letterman is er volgens mij 49 weken per jaar in Amerika. Ik ben er nooit op vakantie. Nou, nee, dat die is, drie weken zie je dan herhouden. Maar die, krijg, die krijgt dan ook geloof ik 20 miljoen per jaar. Dus dat is wel heel, die is wel heel ja, erg moet boven het de, de, de, de, de norm. Nee, maar je in de is, Maar ik ben het dus heel erg eens. Kijk, je weet van tevoren dat je deze klus hebt in de zomer. Dan moet je je daar denk ik op voorbereiden... en je vakantie ietsje anders plannen. Want het is een hele belangrijke en serieuze plek die je krijgt. Het is een eer om dat te mogen doen. En dan vind ik het heel raar dat je dan uh, opeens de twee weken tussenuit gaat. Dat vind ik, uh, ik, vind ja, ik vind, niet passen. Ik vind het vooral heel raar dat je daar dan ook vervolgens toestemming voor krijgt... en dat er niet ingegrepen is uh, van hoge hand. Het had ook gewoon... De avondetap had ook om 11 uur gekund uh, deze zomer. Ja, dat was, dat was ook altijd zo. dus Dat, ja, dat, is, was dat is op zich zo. ook wel bijzonder dat ze die ja. beslissing hebben genomen om dat naar voren te halen. Dat ja. uh, is een mooi bruggetje trouwens. Uh, Dank je wel daarvoor. <laughs> uh, we het even over de, over de Tour hebben. Uh, Nederland lijkt toch een beetje langzaamaan weer wat wielergek te worden... met de prestaties van de Nederlanders in de Tour. Um, wat, ben je tevreden met de aandacht, Bert? Een groot toerliefhebber, moet ik er even bij zeggen. Ja, een, een, een, een extatische toerliefhebber, mag je wel zeggen. Dat begint dan met de proloog dat voorafgaat op dit programma... en dat eindigt s'avonds laat met Mart Smeets. Ja, ik vind, ik, vind dat, dat, ik vind het natuurlijk ontzettend prettig dat juist in een periode waarin Nederlandse wielrenners het weer goed doen. Want dat draagt natuurlijk best bij aan, aan de aandacht die er op dit moment voor is. Ik geloof dat ze gisteren met 1 miljoen kijkers op 2 stonden in de kijkthuis, even top nog wat. Dus het, het is verdiend dat er zoveel uh, aandacht voor is. Maar wat vind je van de verslaggeving? Nou, ik ben geen uh, trouwe luisteraar van uh, Dijkstra en uh, Ducro, moet ik je eerlijk zeggen. Maar dat heeft meer alles te maken met het feit dat ik vind dat het Vlaams voor mij de taal van het wielrennen is. Mm -hmm. uh, en dat, maar dat, uh, dat gaat over het commentaar, maar goed, daaromheen zijn allerlei uh, programma's, uh, praatprogramma's. Uh, je, je ziet dat Tour de Jour ontzettend zijn plek gevonden heeft, met, met toch wat, uh, wat, wat vrolijkheid uh, daar aan tafel, met een zelfspottende Michael Bogert, die echt uh, boven zichzelf uitstijgt, uh, vind ik. Uh, een nieuwe ik kijk, ontdekking is plankaart. die, die dan, en grappig is en, en is. plankaart is ontzettend geestig, en dan uh, schakelen we tijd naar Vive le Velo, dan wordt het eventjes een beetje weer heen en weer zeppen. Die zitten vaak op de mooiste, mooiste plekjes. Maar ik vind ook, ja, je ziet ook een beetje... Kijk, er is gezegd van, het moet allemaal wat journalistieker... en het moet, dat had dan alles met die dopingaffaire te maken... Ik zie dat niet zo vreselijk plaatsvinden. Sterker nog, wat ik meer zie, is dat op het moment dat het D-woord valt... of dat nou bij Wilfried Genees of bij Maart Smees... dat iedereen iets heeft, zullen we het daar niet meer over hebben. Zeg. Ze hebben daar niet een beetje mm. klaar mee op dit moment. Dus dat journalistieke valt ook wel mee, geloof ik. Uh, Paul, uh, vroom de gele trui op dit moment. Zijn nu, ze hebben een rustdag vandaag en er ja. zijn allerlei persconferenties. Hij is weggelopen bij een persconferentie... omdat er allemaal mensen toch weer begonnen over die doping. Hij ja. heeft natuurlijk een prachtige prestatie geleverd gisteren. Ja. Nou, dat, begrijp begrijp je dat? dat begrijp ik van hem zeer zeker. ik ga er vanuit dat deze man dopingvrij is en zo niet dan uh, gaat mijn hele verhaal niet op, maar het is natuurlijk buitengewoon frustrerend als je zo'n sportman bent dat soort prestaties neerzet en je steeds moet verdedigen tegen een beschuldiging die niet op jou van toepassing is, ja. maar op het verleden. Dus ik begrijp die frustratie heel goed. Uh, overigens uh, uh, vind ik wel dat we het heel vaak hebben uh, niet uh, over de verslaggeving zelf. Dus wij praten over hoe de verslag gegeven wordt. En in die zin vind ik de aandacht voor de toer... wel heel erg breed en breed uitgemeten. En ik vind ook dat het... het uh, laat we zeggen, de, de, het romantische gehalte... over hoe er gesproken wordt... Uh, misschien wel groter is dan de romantiek in werkelijkheid is. Dus ik vind het wel een beetje... Uh, enorm groot worden allemaal. Maar bedoel je daarmee... Uh, want bijvoorbeeld, ik zag gisteren aan tafel uh, bij Mart Smeets... zat dan minister Timmermans... Hè, dat, en die is vanaf zijn 15 al wielerfan. Ja. Dan gaat het eigenlijk vooral daarover... en, en te weinig over... Nou, nou wij, wij praten hier bijvoorbeeld uh, heel vaak over hoe Mart Smeets verslaggeving uh, doet. Dus wij praten over de verslaggever. Mm -hmm. In plaats van dat we het hebben over de sport. He, uh, mm -hmm. En uh, in, ik bedoel het eigenlijk te zeggen dat, dat uh, de, alles wat om die tour uh, leeft... die romantiek die helemaal opgehoopt wordt en, en, en het is mooier dan, dan mooi allemaal... het wordt wat groter gemaakt, heb ik wel eens het idee, dan het eigenlijk is. Het is tenslotte gewoon een sportwedstrijd. Ja, ja. ja maar wij, wij liefhebbers, wij echte fanatische liefhebbers... kunnen het niet groot genoeg maken. Nee, maar daar val je wel weet, heel net wat mee lastig. Die de mensen of, die geen liefhebber zijn. Ja, maar je, je kan ook net vissen kijken. Ja. Het <laughs> nou ja, voetbal, daar, voetbal. Daar, daar geldt hetzelfde het, voor. Het ik bedoel, er zijn ook veel mensen die vinden dat allemaal niks. Nou, maar natuurlijk. met het vrouwenvoetbal heb ik hetzelfde. Weet je. Ik, ik heb van de week een wedstrijdje zitten kijken. Ja, het, het, het kan mij gewoon niet bekoren. Nee. Het, het, is, het is langzaam. Het is, het, je bent gewend hè, naar, naar het hoogste het hoogste te kijken. En daar kan dit qua amusementswaarde gewoon niet aan tippen. Ja. Dus laten we het dan maar niet doen. Nog Op even de over TV. de wieletjum. -muziek. Jij zei daar iets over. Hè. Um, um, want... Ik, bij Tour du Jour, dat is aan de ene kant heel veel leut... maar ik moet toch ook zeggen dat daar uh, mm. geen enkele vraag wordt vermeden of zoiets. Ik vind dat, dat Gené dat best goed doet. Dat is ook zo. En dat en hij, een... hij boogt boog inderdaad vrij open is over alles ja, wat... Ja, maar dat, we... dat, dat, dat is toch wel een beetje de kracht van Wilfried Gené. Die weet ook altijd wel een, een, een lichtelijk open wond uh, op te sporen... en daar ook nog eventjes lang over door te gaan. Hij heeft gister, ja. Gisteren over, als ik het goed uitspreek... maar jij bent nog iets beter dan ik, Jurgen Guillaume Verschuren, weet je wel? Die en de, de Hilaire, Hilaire Gilles, Gilles ja. Gilles en Verschuren. Dat is de ploegleider van. Ah, daar de gaat voorkom, het al drie voorkom, voorkom, avonden voorkom. over ongeveer. Daar. Uh, maar ja, dan, dan zie je ook op een gegeven moment. Want uh, Leo van Vliet zat aan tafel. En Marke Boogert was een beetje aan het uitleggen. wat hij van die man vond. Namelijk dat hij dat een vreselijke, uh, akelige. Hij heeft zelfs gezegd uh, uh, maffia was. Uh, maffia heeft gezegd. Maar dan zie je Wilfried Gené nog even, even lekker doorvragen. En Leo van Vliet, die wat positiefs te melden had. die mocht nog even niet. Ja, en ja. dat geeft dan toch een soort van sfeertje. Een, een beetje relderig wel. Een beetje. Natuurlijk, het is allemaal ah, neergezet maar... door mijn geachte collega Johan Derksen. dit toontje. Maar het, het, het, het lukt weer wel ja, gewoon. Maar dat vind ik Wilfred is een bloedzuiger en die stopt zo niet. En die heeft geen chaîne waarin anderen zichzelf wel terughouden. Dat maakt het wel leuk bij de televisie. Bijna een rollejournalist. Het wielrennen moet zich misschien wel zorgen maken. Want ik zag Johan Derksen daar van de week zitten. Die was zelfs enthousiast over het wielrennen. Toen heb echt gepeerd. Dat is niet te geloven. Gelukkig had hij gezegd dat de Belgische commentatoren slechter zijn dan de Nederlandse. Dus dat maakte weer eventjes dat het. Johan Derksen enthousiast. Johan Derksen enthousiast over Nog één ding daarover. Want het is ook hier gaat het best vaak over de wielerjournalistiek in het algemeen. Die hebben steken laten Vallen. Nou ja, we kennen het verhaal. Uh, nu zijn er vier topatleten gepakt. We horen niemand over uh, journalisten die de atletiek al jaren volgen. Nee, maar weet je... Ik, uh, uh... Sport en uh, journalistiek gaan ook moeilijk samen. Sport is verslaggeving. Dat is verhalen vertellen eromheen. Sportjournalisten zijn niet van nature hele kritische mensen. Omdat je ook vaak. Het zijn liefhebbers en ze hebben connectie met de atleten nodig. om hun werk te kunnen doen. En dat, dat geeft uh, geen afstand, maar heel erg betrokkenheid. Dus ik heb eigenlijk nooit heel erg kritische sportjournalistiek gezien. Ook niet op andere, ja, andere het is, gebieden. Het is natuurlijk ontzettend lastig ook. Ik bedoel, je, je kunt uh, honderd keer de vraag stellen aan Vroem. hoe het komt dat hij die berg zo hard is opgereden. Maar het, is, het heeft natuurlijk ook met waarheidsvinding, helemaal niets te maken. Het is nee. alleen een statement scoren ja. en het is blij zijn dat hij wegloopt. Maar het is wel... Is wel wat je zegt, ik las, dat zeven van de top 100 meter sprintatleten zeven van de tien gepakt zijn. Oh. En als je dan ziet hoe we het over doping bij wielrennen hebben, hou ja. toch eens op zeg. Nou, dan moet het misschien de woorden van de oud renner Rob Harmoning goed in ons Hij uh, we we heeft hij van de week gezegd, hè? Van uh, de journalistiek moet inderdaad op zoek gaan, maar kom inderdaad met bewijzen en blijf ja. daar op met kritisch op en, en blijf blijf niet speculeren. Inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Hartelijk dank dat jullie hier waren voor het Media Forum. Paul Reumer en Bert van der Veer. Hier is een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Die man is echt groot en hij schijnt ook Sylvia van der Vaat. Of hoe heet het? Sylvie? Oh, Sylvie Sylvie, Sylvie Meis van der Vaat, ex van der Vaat. Nou ja, ik weet het allemaal niet, ja. ik vond die bladen niet. Maar die schijnt hij leuk te vinden. Robin Thicke is hier en <laughs> The Good Life. My name, no crown, I am no king And the kids, they don't all know My name is like nothing has changed You make it, and you'd be driving Bentley's and living the good life for a son. My father says, When will you make it by? Your friends, your lover, your soul Blurred Life, het is van zijn plaat, album Blurred Lines. Zo heet ook zijn hit natuurlijk op dit moment, grote zomerhit. Robin Thick, hij heeft de Radio 1 CD. Redma Woudstra is hier, hij is 25 jaar en komt uit Utrecht. Gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsgust, hartelijk welkom. Docent Economie op de HAVO, maar je houdt van reizen. Wat is de volgende reis die je gepland hebt? Uh, Gambia en Senegal komende zomer. Naar Afrika dus? Ja. Aha, uh, Want je schrijft er ook bij van als ik die 300 euro win, dan ga ik het daar aan uitgeven. Ja, dan heb ik beloofd dat ik, uh, dat ik het wegzet voor een leuk weekendje weg. Een oh, weekendje Wie, weg? Ja, dan? niet zo ver. 300 ah. euro kom je nog niet zo heel ver. Nee, goed, maar je kan het meenemen natuurlijk en daar wat leukste van doen. Ja, we gaan kijken hoeveel je komt. Ja. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. We beginnen in de Verenigde Staten, waar duizenden mensen naar de straat hebben gegeven van de schuld van Trayvon Martin. Not guilty. Onschuldig dus. De nationale Nieuwsquiz. I'm glad that the jury saw it that way. Uh, everything that they knew was enough for them to find him not guilty. And all the jurors were white women. They were all white mothers. De Amerikaanse burgerwacht is dus vrijgesproken. Een jaar geleden schoot hij de zwarte 17-jarige Trayvon Martin dood en volgens de jury was dat uit noodweer. Vraag 1: Wat is de naam van die burgerwacht? George Zimmerman. Is goed. De dood van Martin deed veel stof opwaaien in de Verenigde Staten. Onder meer door de suggestie dat zijn huidskleur een rol zou hebben gespeeld bij zijn dood. Zimmerman zelf is een half blanke Latino. Vraag 2. Na de uitspraak in de rechtbank van Florida waren er in meerdere steden protesten. In San Francisco liepen die protesten uit de hand. En in welke andere stad liepen er duizenden mensen mee in een spontane protestmars? En blokkeerden ze daarmee het verkeer? New York. Dat is goed. President Obama riep naar de vrijspak op tot kalmte. Vraag 3, is een kop uit de krant, die lees ik voor. Nieuwe fase aangebroken, zo, heet, uh, zo luidt de kop. Dus nieuwe fase aangebroken gaat dit één? Premier Rutte is gisteren aangekomen op Aruba... voor een achtdaags bezoek aan de Antilliaanse eilanden. Hij wil met zijn bezoek het verleden laten rusten. Twee, met de winst van Chris Froome gisteren op de Mont Ventoux... lijkt het steeds meer dat Froome de tour gaat winnen... Maar de strijd om de tweede plek is des te spannender, of drie. Het marineschip, zijnde koninklijke hoogheid Johan de Wit... is gistermiddag uit de thuishaven Den Helder gevaren... voor een nieuwe missie tegen piraterij bij Somalië. Nieuwe fase aangebroken. Dat is de eerste, Mark Rutte op Aruba. En dat is goed. Dat is kop uit de Telegraaf. Vraag 4. Rutte wordt vergezeld door een handelsdelegatie... van het Nederlands Bedrijfsleven. Welke voorman heeft de leiding over die handelsdelegatie? Ik vermoed uh, Bernard Wintjes. Dat had gekund, maar dat is niet goed. Het is Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Dan vraag 5, een geluidsargument. Wie is dit? Dit festival was cruciaal in mijn loopbaan, want ik was 15 jaar. In Nederland was ik de beste, maar ik wist niet hoe goed ik nou daadwerkelijk was vergeleken met de internationale concurrentie. Pieter van de Hogeband. Dat is goed, hij is de toernooidirecteur van de Jeugd-Olympische Spelen. Utrecht is de komende dagen daarvoor het decor voor de jonge Europese sporters. In Stadion Galgewaard werd de openingsceremonie gehouden. Vraag 6, wie opende gisteren dat festival officieel? Uh, Willem-Alexander, koning Willem-Alexander. En dat is goed. Totaal doen er 2300 jongeren mee uit 49 landen... onder wie 140 atleten uit Nederland. En de sporters zijn maximaal 18 jaar. Gaat hartstikke goed tot nu toe. Nog één uh, vraag, daar kan je vier punten mee verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. Mm -hmm. En uh, de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik doe mijn naam steeds minder eer aan. 3. Bij mij kwamen dit weekend de Nijl, de Maas en de Mississippi samen. Stop. De nieuwe Maasvlakte. Hij zegt de Nieuwe Maasvlakte. De volgende aanwijzing zou zijn geweest. Prince bracht een verrassingsbezoek oh. aan mij. En voor één punt afgelopen weekend werd ik bezocht door 70.000 mensen... die keken naar 150 concerten op 13 podia. Noordse Jazz was het. Ik, hij stond op mijn lijstje als voor shortlist. Ja, nou ja, die was het. En de, de eerste aanwijzing heeft te maken natuurlijk met alle muziekstijlen die daar te horen zijn. Het is niet alleen maar meer uh, jazz, eigenlijk van alles. En uh, die namen die je hoorde van die rivieren, dat waren de namen van de zalen... Er was ook nog de Hudson en de Congo waar je kon kijken naar uh, muziek. Um, je blijft steken daardoor op vijf. Daarmee ja. gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 En meer dan zat. Um, vandaar dus deze stelling. En u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Het gespeculeren over dopinggebruik in deze tour moet ophouden. U kunt sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, Doe het dan met Hekje Standpunt. Redmar Woudstra, 25 jaar uit Utrecht... is de kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Vijf in deel één. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Je krijgt de vragen te horen nu. Ik moet die vraag helemaal stellen. Dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Haagse wijk zijn gisteravond bij een schietpartij twee mensen gewond geraakt? Schilderswijk. Goed. Van wie verloren de Nederlandse voetbaldames gisteren op het EK? Noorwegen. Goed. Bij welk accountantskantoor heeft justitie afgelopen week... een inval gedaan? Ernst Jong. Goed. Hoe heet het orkest dat gisteren het laatste concert speelde? Eh uh, Philharmoniekamer Radio Philharmoniekamer Radio Kamer Philharmonie Fans van welke Amerikaanse tv-serie treuren over de dood van acteur Corey Monteith Glee dat is goed. Soldaten uit welk land openden gisteren in Parijs een defileet ter ere van 14 juli? Mali. Goed. Op welke snelweg is er vandaag vandaag trajectcontrole in beide richtingen? A2. Goed. Hoe heet de renner die gisteren als tweede aankwam op de Mont Ventoux... N en de witte trui veroverde? Nairo Quintana. Goed. Een 23-jarige man uit Koevoorde heeft de recente branden in welk dorp bekend? Geen idee. Pas. Op. Eihorst. De Marchuset heeft zaterdag wat voor boten in Utrecht doorzocht? Uh, Prostitutieboten. Dat is goed. Bij de Ikea. In welke plaats is een jongetje uit een snik hete auto gered? Pas. Delft. Wie zei gisteren dat de islam een groter probleem is dan de crisis? Wilders. Goed, hoe heet de bekende Britse schrijfster die in het geheim een thriller heeft geschreven? G. Uh, Rowling. Goed, bij welke rivier is gisteren een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht? IJssel. Goed, in Brazilië is een man overleden door wat? Uh, door dat en wat voor dier door het dak van zijn slaapkamer zakte? Een koe. Ja, dat is goed. Hoe heet de VVD-senator? Die wil dat de vaccinatie tegen de mazelen verplicht wordt. Dupuis. Is goed, werklozen in de grensgebieden van Nederland zoeken hun toevlucht in welk land? Volgens de Volkskrant? Duitsland. Dat is goed. In welk Europees land wordt een pakje sigaretten vandaag 20 cent duurder? Frankrijk. En dat is in Frankrijk. Nou, dat ging heel goed, he. deel 2. Ongelooflijk, er zat een enorme vaart in. Het zijn er 16 uiteindelijk. Uh, maal de 5 kom je op 80. Nou, dan heb ik het nog een beetje geconverseerd. De factor was ja, laag. Zeker, ja, ja daar, daar had je, heb je een beetje op gekeken, inderdaad. Eh, maar 80 is een is een mooie uitgangspositie. Eh, ik geef toe, vorige week hadden we het, geloof ik 144 op maandag. En eh, dat hield uiteindelijk ook wel stand. Maar eh, als je zo kijkt naar het gemiddelde, dan is 80 eh, zeker niet slecht. Dik daarboven in ieder geval. Uh, dus we gaan kijken of je die 300 euro mee mag nemen naar, uh, naar dat weekendje. Ik ga het hopen. Eerst maar eens uh, de normale prijzen. De kaarten voor beeld en geluiden, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dankjewel. En alvast een prettige vakantie. Ja. Maar wie weet spreken we elkaar dus vrijdag. Als dit de hoogste score blijft, 80 punten. Zometeen weer een vraag in het kader van de werkplaats. U weet, dat is een stelletje deskundigen. Die hebben we bij elkaar verzameld en die geven dan vragen, die geven antwoord op vragen over werk. Zometeen na het NOS Journaal van 1 uur.